Dit is de podcast van het Bartimeus iPhone iPad vragenuur van vrijdag 14 september 2012. Dit vragenuur wordt iedere vrijdagmiddag gehouden van 3 tot 4 uur. Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen naar i-ask-bartimeus.nl Wilt u deelnemen aan het vragenuur, ga dan op vrijdagmiddag naar www.bartimeus.nl-i-ask Welkom bij de, het iPhone Bartimaeus vragenuur of i van alles en nog wat Bartimaeus vragenuur van 14 september 2012. We hebben weer wat leuke dingen bij elkaar geveegd en uh, ja, we gaan er weer een leuk uurtje van maken wat mij betreft. Tot moment, hebben jullie nog dingen die we vooraf moeten doen, anders dan ga ik zo weer verder. Nee hoor, ga je gang. Sluit ik mij aan. Oké, okay, pak ik de mic. Wat gaan we doen vanmiddag? Um, eerst komen er wat dingen uit uh, e ask en dat zijn er dus redelijk wat. Ik ga er een paar doen en Tom had er ook nog een. Tom had er ook nog ergens een paar gezien, dus dat uh, gaan we mee starten. Dan ga ik een verhaaltje houden over een uh, kieskeurig app van kieskeurig.nl. Het is wel een aardig ding. Het draait niet altijd even soepel, heb ik soms het idee, maar hij is wel de moeite waard, denk ik. Daar gaan we met z'n allen maar een oordeel over krijgen. Tom gaat een verhaaltje houden over de nieuwe 9292-app. En ik ga wat doen over een app die heet P2000. Die heeft allerlei meldingen van ambulance, politie en KLPD en dat soort dingen. Sommige mensen vinden het uh, echt helemaal niks. En andere mensen vinden het juist hartstikke leuk. En ik had een paar die dat gevraagd hadden. Die zeiden van nou dat vind ik wel echt hartstikke leuk als je daar eens even naar kijkt. Ja, en dan moet je wat. Dus gaan we dat doen. Uh, de dingen van e-ask. Uh, Tom, even kijken. Ik ga die van Astrid wel even afhandelen. Over die, dat, dat, dat Daisy lezen en dat andere verhaal. Maar jij had ook nog wat mondelingen dingen. Wil jij daarmee starten? Ja, prima. Ik had een, uh, een iPad-vraag. Uh, Nens, ik weet niet uh, of jij de iPad bij de hand hebt. Uh, het ging namelijk om uh, de Twitter-app en ook de Tweetlist-app. Uh, beide had, uh, had, uh, trad het probleem op. Uh, waar het om gaat is wanneer je dus in de, in de timeline een uh, tweet aantikt zodanig dat die opent. Kom. Uh, kon de persoon in kwestie de close of terugknop niet meer vinden. Dus hij kwam niet meer uit de tweet terug in de tijdlijn. Uh, de enige oplossing was uh, om de app uh, uit de app te halen en weer opnieuw op te starten. Uh, we vroegen ons dus af of, of hij gewoon de knop niet kon vinden of dat hij er niet was. Nou, het, het lijkt me dat hij er gewoon wel moet zijn. Maar misschien, uh, kijk, bij de iPhone, uh, bij tweetlist heb je een close knop bovenin staan. Uh, bij Twitter-appje weet ik het eigenlijk niet meer, want het gebruiken kan een hele tijd niet meer. Waarschijnlijk gewoon een terugknop. Maar bij de iPad gaf dat dus problemen. Ik weet niet, Nens, heb jij hier een, een, passel, een passend antwoord op? Um, ging die een nieuw berichtje maken of ging die er beantwoorden? Wat, wat was het ook weer? Want bij uh, beide zit een knopje hoor, maar wat was het precies? Het was wanneer die dus een tweet activeerde uh, vanuit de tijdlijn. Dus je volgt de tijdlijn en je denkt van, hé, hey, deze tweet wil ik meer van weten. En dan dubbel tikje erop en dan opent hij hem. En ja, als hij dan uh, de informatie had gelezen, wilde hij graag weer terug naar de tijdlijn. En dat gaf problemen. Ja, ik, heb, uh, ik, ik zit een beetje verkeerd voor hem um, um, um, goed te laten horen. Kijken of ik hem toch kan doen. Hij uh, noemt het inderdaad knoppen. Dus dat zou een beetje raar zijn. Ik heb uh, een berichtje open. Oh. Van Bucky News. Nieuws. En als ik in de bovenbalk blijf, zeg maar, dan hoor ik knop, knop, knop, knop, knop, knop. De eerste knop. Textveld beweegbaar. Komt op dat ik uh, een berichtje mag sturen. En de andere is. U wilt Oké. Okay. Momentje. Uh, ik zoek hem even, want uh, het is toch niet zo eenvoudig als het, ik denk dat hij zit. Uh, ik ga hem even zoeken. Momentje. Uh, je kan gewoon doorgaan. Ik check even. Oké, okay, en dan is er ook nog even de vraag. Is dit het, uh, het Twitter appje of is dit tweetlist? Oké, okay, uh, uh, Dirk, ik zou zeggen, ga jij dan even verder? Ik denk dat dat het handigste is, dan kan men even speuren. Oké. Okay. Uh, Astrid, die vroeg mij van kun je uh, Daisy apps en... Nee, kun je een Daisy-boek lezen via een streaming-app bijvoorbeeld... en ondertussen even naar het nieuws gaan luisteren. Nou, ondertussen gaat het niet. Je moet je boek wel uitzetten. Maar je kan wel gewoon switchen tussen een, uh, een Daisy-app en uh, een, uh, een radio. Beide. Wat, wat wel wat verwarrend kan zijn, is dat... Um, Zowel de daisy apps als een radio kun je stoppen door uh, dubbel tikken met twee vingers. En dat werkt ook als je uh, die dingen in de achtergrond hebt draaien. Dus ook dan kun je dubbel tikken met twee vingers. Ze kunnen niet door elkaar heen draaien. Dus als ik nu bijvoorbeeld, ik kan het wel even voordoen. Dan moet ik even dat boxje hier een stuk heen halen dat hij wat beter te verstaan is. Zo. Waarom raken kabels altijd in de knoop? Zo. Abstand. U moet Instellingen. Skip U. top. Lezen op. Deze. Lezen. Deze user. Nou, laten we de deze lezen maar eens pakken. Deze user. Net zien dat het ding niet in wil loggen, dat doet hij gelukkig wel. Menu. Italiaanse schoenen. Laatst gelezen op 12, 9, 2012. Italiaanse schoen. Die doe ik dubbel tikken. Italiaanse schoen wordt geladen. Tijdens deze piepjes die je hebt, kun je ook een keer naar rechts vegen trouwens. Dus dan krijg je een. Voortgang. 62%. Een voortgangsbalk. 92%. Die voor je. Voorleest hoe vaak het boek of hoe ver het boek geladen is. Nou, hij lijkt wakker. Afspelen. Dus nu kan ik. O, Afspelen. Knop. Afspelen. Knop. Als u nu ook zo lief wil zijn om even te gaan spelen. Afspelen. Knop. Dat. De volgende onderdeel. Knop. Schijnt te worden te onderdeel. zijn. ...of Daar 5. een voelganse beveiliging. Om half negen keer heb ik het gerust naar het ziekenhuis. Het was gesneden. Ik kan dus... ...in de achteruitkijkspiegel zag ik mijn vermoeide gezicht. Het huis, of lezer, Ik kan dus nu naar de thuisknop toe gaan. Dus dan draait hij in de achtergrond. En dan kan ik hem met dubbel tikken, kan ik hem starten en stoppen. Dat zat in een nieuwuitse spiegel. Opgeslopding in de spiegel. Dubbel tikken met twee vingers is dat. En overigens, dat als je een koptelefoontje op hebt, is dat... Um... Ook vaak vanaf de koptelefoon is dat dan te regelen. Nou, nu mag ik gewoon naar een radiostation. Moet deze map even dicht. Contacten. Map. Reis map. Amusement map. Dat zal wel weer amusement zitten. Amusement, YouTube, video's, muziek, gemist. in radio. Dan pakken we tourmeer radio. even over nadenken. Ah, die gaat spelen. Nou kan ik hier naar stop gaan. Hier kan ik dus gewoon een pauze doen. Dit, dit had ook wat nieuws kunnen zijn. En ik kan weer terug via de app -kiezer. Door twee keer op de thuistoets te drukken. Die zit dan links onderin. Ik tik hem dubbel. En kan nu weer met het boek verder als het goed is. Kijken of dat ook echt het geval is. een paar keer opkomen en afgaan, Dus die zijn goed. Die zijn goed om elkaar te gebruiken. En um, waar je op moet letten is dat je binnen het appje zelf uh, start en stop doet. Want als je dat altijd met twee vingers doet vanaf uh, je thuisscherm. Dus dat je eerst op de thuisknop drukt en dan die app op de achtergrond start en stopt. Dan heb je een grotere kans dat dat ergens misgaat en dat de andere apps niet meer wil starten. Maar zo gaat het prima. Mens, had jij inmiddels wat gevonden of Tom, had jij nog een item... Uh, ja, het is uh, inderdaad wat ingewikkelder. Um, wat hij doet, ik heb de gewone Twitter. Want die was nieuws, ontmoet je ze op de verie En ik heb het uh, wel vaker gezien in uh, dit soort scheiders. Eerste onderstreping, SP, FB, lang in volgendig. Um, Geselecteerd, tijdlijn. Uh, wat er gebeurt is eigenlijk, uh, er zijn drie kolommen. Uh, de eerste kolom is zeg maar waar je tijdlijnberichten enzovoort zitten. Dus je hoofdcategorieën. Dan krijg je een kolom uh, met de berichten die in, de, in die categorie vallen. Dus uh, stel dat ik de tijdlijn pak. Dan zie ik inderdaad op de tijdlijn de berichtjes die binnengekomen zijn. En als ik daar weer eentje aan uh, klik om te openen. Zeg maar, dan komt er een soort derde kolom bij. Maar dat schuift over elkaar heen. Uh, uh, dus als ik die derde pak. Dan heb ik meest rechts zit dan zeg maar, dat berichtje wat binnengekomen is. Nou, en om dat weer te sluiten. Er zit geen knop in, wel als ik hem uh, vergroot, dus uh, volledig schermhaak. Dat zit een knopje links onderin. Ik heb het fullscreen. Fullscreen zit helemaal rechts onderin. En dan krijg ik wel een knopje gereed, rechts, uh, nee, links bovenin weer. Maar uh, dan komt die eigenlijk weer hierop uit. Dus dat is eigenlijk ook geen oplossing, maar die zit er wel. Wat je als enige kunt doen, is dat je uh, met je vinger aan de linkerkant van je iPad gaat zoeken en even naar de tijdlijn. Geselecteerd. Tijdlijn. Dan hoor je de tijdlijn en als je daarop op dubbe dubbelklikt, geselecteerd. Dat die wordt geselecteerd. Tijd, oh. Tijdlijn. Dan schuift die derde Faciliteet. kolom weer een stukje, wees, stukje opzij. Schuift de derde kolom weer iets opzij, zodat de tweede kolom weer beter zichtbaar is, zeg maar. Uh, dus het is eigenlijk een, een, een uh, hoe noem je dat een? Niet echt de oplossing, maar het is voorlopig, in ieder geval, je kan ermee omgaan als je dus vanuit je berichtje weer terug gaat naar uh, de meest linkerkant en daar weer tijdlijn dubbel tikt. Ja, dit is ook uh, een heel goed voorbeeld waarom in mijn ogen een, een iPad vaak lastiger is voor blinden dan een iPhone. Omdat ze uh, er meer ruimte hebben gaan ze gewoon meerdere dingen naast elkaar bouwen en die kun je nou niet sluiten want je kan de andere dingen nog gewoon zien. Ja, oké. Okay. En, en dit was dus het Twitter-appje. Heb jij ook tweetlist op, op je iPad staan, Nens? Nee, die heb ik er niet op staan. Maar het zou hetzelfde principe zijn, denk ik. Ik kan het wel uitproberen en de volgende keer even laten zien. Of misschien red ik het nog hier binnen de uitzending. Ik ga even kijken voor je. Ah, fantastisch. Had je nog meer ias dingen Tom? Nee, volgens mij was dit het, Dirk De rest had jij ook al gezien. Oké, okay, dan ga ik door met de... App. Kieskeurig, Kies NL. Kieskeurig en ik doe hem dubbel tikken. Kieskeurig, NL. Ravensburger Bond de Kleine rond. Ik ga even terug naar het basisscherm. Drie of drie parts. Naar de knop. knop, knop, knop. Zoeken. Zoeken. Oké. Okay. Ik veeg een keer naar rechts. Geef zoekopdracht. Zoekveld. Daar kun je een zoekopdracht in typen. Dat gaan we straks ook zeker doen. Als ik dan naar rechts veeg, dan doen ze om te beginnen iets vaags. Ze zetten eerst drie plaatjes neer, knop. Knop. Knop. waar ze ook niet bij zeggen wat het is, en vervolgens komen er drie teksten. Nou, vier zelfs. Console. Console. Digitale camera. Digitale camera. E-reader. E en dan komen er weer. Knop. Knop. Laptop. Knopjes. Laptop. LCD TV. Dus dat zijn de categorieën waarop je kunt zoeken. Dan nou, eens kijken of we voor ons een... een. Knop. Media -speler. MP3 Navigatiesysteem. Knop. Ja. MP3 speler. MP3 speler. Die doe ik tikken. Koptekst nu geworden. Ik veeg naar rechts. Geef zoekopdracht. Zoekveld. En be beoordeling. Dan twee van vier. Kom hier. Geselecteerd. Populair. Eén van vier. Ik heb af en toe het idee dat bij deze app het uh, erop lijkt dat teksten of heel langzaam wegvallen. Of mijn iPhone is niet helemaal lekker. Maar dat ik soms een stukje van het vorige scherm zie. Dat is nu niet het. meer zo. Geselecteerd. Populair. Vier. Je hebt hier vier tabbladen voor mp3 spelers. Populair. Beoordeling. Beoordeling. Beoordeling. Prijs, Prijs. Vier. en nieuw. Vier van vier. Nou, populair die is, uh, staat aan als geselecteerd. Dus ga ik even kijken. Button grijs. Dan zegt hij compare button inactive. Dus ik kan nog niet vergelijken. Die list button grijs. My list button inactive grijs. Dus ik heb ook nog geen lijst. Filteropties, knop. Daar kom ik straks nog op terug. Nul. No. Apple, iPod uit vierde generatie, 8 gigabyte. VA. A. 170 euro, 9,2. Nou, een iPod Touch is dat. We weten allemaal wel ongeveer hoe mooi die is. Ik vind het overigens een van de echt prachtige apparaten. Ik veeg naar rechts. Apple, iPod uit vierde generatie, 32 GB. V, 266 euro 9,1 Dus dat is uh, vanaf populair Als ik nu bijvoorbeeld ander, een ander tapje pak Geselecteerd populair. Uh, Prijs, tap, prijs tap, 3 Dan van 4, kan Apple 4. nooit ook goedkoop zijn Ik doe die dubbeltje Geselecteerd Prijs tap, 3 ik van 4. Ik veeg naar rechts Nieuw licht, Filteropties opties Difference MP 1850 4 gigabyte. VA 15 euro 6,5. Kijk, dat zijn hele andere prijzen. Knop. MP 755 4 gigabyte. VA 15 euro. Nou, als ik daar wil kijken, kan ik zo'n product dubbeltikken. alternatieve producten. Details millis specificaties. Toelichting partnummer zwart. Kleur en zwart. Introductiemodel 2011. Op kieskeurig sinds september 2011. Afmetingen 1 x 3 x 3,9 centimeter. Dat zal hoogte, breedte, even kijken. Afmetingen HXBXT. 1X3X 3,9 centimeter. Hoogte, breedte, diepte. Schat ik zo. Toelichting partnummer, zwart. Kleur en. Oh. Op keurig sinds. Ja. Afmetingen: in 8717524703370. Dat zal wel een van de nummers zijn. Speler. MP3. Type opslag, flash. Opslagcapaciteit. Dus dit gaat over een bepaald, uh, bepaald ding. En op die manier kun je dus uh, in het vorige scherm producten sorteren op van alles en nog wat. Dus op, op prijs, op uh, populair, etc. Daar zat ook nog een filter, daar ga ik even. Eindelijk. Oh, wacht even, hier heb je ook nog. Geen beoordeling. Knop. Oh, het heeft geen beoordeling. Dat is jammer. We komen er straks vast nog een eentje tegen, wel met beoordeling. Met ik ga een scherm terug. Pet button. Bet -knop. knop. Geen beoordeling. Pet button. Kijk wat nu doet. Knop. Geselecteerd. Divense. np 755 4 gigabyte. V. En hier moet dus ook een filter zijn. Komt de even toen Dan. Geselecteerd. Bet beoordeling. populair. Of Dan ben ik me voor. Geselecteerd. Nieuw. Dan. Comparebuton in optiegen. Wilestbutton inactiegen. Filteropties. Knop. De filteropties. Annuleer. Zoekveld. Rallybutton. Kniebutten. mp bij 3 spelen filteren. Reliputter, zoekveld, annuleer, resultaten, 506, opslagcapaciteit, merken, reisrange. Dus je kunt hier bijvoorbeeld de opslagcapaciteit als filter opslagcapaciteit. ding nemen, dan tik ik hem dubbel. Opslagcapaciteit, annuleer, resultaten, 506. Even kijken hoor, waar is die nou gebleven? annuleren. resultaten: 500 opslagcapaciteit 1 gigabyte, 6 2 gigabyte, 97 dus nu 4 gigabyte, 208 8 gigabyte, 120 krijg je dus uh, per opslagcapaciteit hoeveel dingen er zijn. Dat is het filteren. En dat filteren, dat kan op. Zoekveld. Uh, afhankelijk van wat voor soort ding je hebt, kan het op van alles en nog wat. Annuleer. Als het een boek is, dan, dan kun je ook op, op dikker dan 100 pagina's of dunner dan 100 pagina's. Annuleer. Grijs. Knop. Waarom die nu grijs is, Annuleer. weet ik niet. Grijs. Zoekveld. Je zou toch verwachten dat ready de. Knop. Oh, de ready button misschien. ...geselecteerd. Difference MP755... ...4 gigabyte. V geselecteerd. Zoeken. Dan. 15 uur 27. Geselecteerd. Knop. MP855... ...2 gigabyte. V er staan wel wat... Oh. ...17 euro 7, Er staan soms wat, uh, wat... ...wat losse dingen bij. Je... Je kunt ook een lijst van winkels krijgen bij producten, maar dat geeft je niet bij alle producten. Waarom? Daar ben ik niet helemaal achter gekomen als ik eerlijk ben. Het lijkt een beetje dat je het soms wel doet en soms niet doet, maar dat wil ik eigenlijk niet geloven nog. Um. In feite is dit een soort van kennismaking. Mochten er nog uh, vragen over zijn, dan kan ik daar uiteraard nog verder en meer gedetailleerd naar kijken. Ik vind het wel een leuke app. En ik heb er wat mee rond zitten spelen. En uh, ja, je kunt uh, leuk prijzen vergelijken. En uh, vrij makkelijk zien wat voor soort producten er zijn. Ik geef de mic vrij voor vragen. Er zijn geen vragen. Het is uh, mooi. Tom, jij uh, mag je uit gaan laten over 9292, de nieuwe ...opvolger van de 9292-OV-app, waar iedereen al heel erg blij mee was. Dus we gaan eens even kijken, Tom. Brand los. Oké, okay, ik brand los. Um, ja, um, om te beginnen, eerst even het volgende. Als je een, een app um, zoals 9292-OV veel gebruikt, dan raak je heel erg vertrouwd met zo'n app. Je kent de in en outs. je weet wat je wel en wat je niet moet doen. Komt er nu een app die hetzelfde doet, maar... Uh, er anders uitziet en wat anders werkt dan is het toch vaak uh, lastig om daar in eerste instantie een goed oordeel uh, over te geven omdat je nou eenmaal die andere app gewend bent die, app moet dan wel, die nieuwe app moet dan wel heel goed zijn als je zoiets hebt van wauw, dit is helemaal te gek nou, dat gevoel had ik bij de 9292-app niet. Um, ik dacht dat er wat misverstand best over bestond dat men dacht dat het een update was van 9292-OV Pro. Het is niet, het is dus echt een nieuwe app. Um, ik neem aan dat, dat velen van jullie die 9292-OV gebruiken de afgelopen week zijn uh, bestookt met uh, iedere keer de melding dat de app er was als je 9292 startte. Um, ik ben er nu een tijdje mee aan het spelen en dat gaat me wel iets beter lukken. In het begin dacht ik echt dat er behoorlijk wat ontoegankelijkheidsproblemen in of toegankelijkheidsproblemen in zaten. Um, misschien valt dat een beetje mee, maar er zitten wat, uh, wat rare dingen in die natuurlijk ook te maken kunnen hebben met het feit dat het een eerste release is. Uh, vanuit uh, Bartimé's Accessibility uh, is er behoorlijk goed contact als het gaat om de toegankelijkheid van de, de 9292-OV-spullen. Dus we zullen hier ook zeker aandacht aan gaan schenken. Oké. Okay. 9292. Ik start hem op. 9292. Settings icon normal. En uh, het eerste wat we al horen is een, uh, een knop die. Maar wil settings icon normal. Oh. Uh, een settings icon normal, zegt hij. Dat is een knop die dus niet goed van een, uh, een tekstje is voorzien. Maar dit is de instellingen uh, knop. We kunnen daar wel even in gaan. Instellingen. Klaarknop. Instellingen. Nou, de klaarknop. Profiel. Profiel tekstveld. E-mail. Beveiligd tekstveld. Wachtwoord. Inloggen. Knop. Je kunt dus een uh, profiel aanmaken voor mijn uh, 9292. Maak een mijn 9292 profiel aan. Geen idee waarom dat uh, goed zou zijn, dat heb ik nog niet uh, kunnen vinden. Algemene instellingen. Dan krijgen we krijgen de algemene instellingen. Taal nou, Nederlands. Opgeslagen gegevens. Over deze aan. Colofon. Disclaimer. Nou, eh. Uh, uh, Over de opgeslagen gegevens. Opgeslagen gegevens. Als je dit tikt, dan krijg je. de mogelijkheid om alle opgeslagen gegevens. Knop. te wissen. Opgeslagen gegevens. De 9292-app geeft je de mogelijkheid om reizen en locaties op te slaan. en helpt je door je meest gebruikte locaties te onthouden. Druk op de knop hieronder om alle lokale gegevens definitief te verwijderen. Dat is het enige wat je hebt. Bovenaan scherm. Instellingen. Knop. En dan gaan we weer terug naar de instellingen. Ik zal even mijn spraakjes langzamer zetten. Uh, Spreeksnelheid. Volume. Spreeksnelheid. 25%. Goed zo. Die laten we zo staan. Instellingen. Dan gaan we weer terug instellingen. naar de instellingen. De, het is dus niet echt duidelijk dat het teruggaat, maar dat is wel zo. Instellingen. Klaar. Knop. Dan hebben we de klaarknop. Knop. Waar wil je heen? Ik zit nu weer t, uh, op het eerste scherm waar je bij mee binnenkomt als je de app start. Onderaan de... de aan je scherm heb je niet de bekende tabbladenbalken of knoppenbalk. Er zijn wel een aantal knoppen. Die zal ik even nalopen. Na ik wijs dus nu links onderin. Vertrektijden. Vertrektijden. Wijzigingen. Knop. Wijzigingen. Geselecteerd. Plan je reis. Plan je reis is nu geselecteerd. Omgeving. Knop. Mijn 9292. Knop. Dat zijn ze. Ik, ik ga het niet allemaal nalopen, want dan, uh, dan lopen we zeker dik uit de tijd. Maar ik ga in ieder geval wel even een reis plannen, want dat is iets wat we toch zelf het meest zullen doen. Onder scherm. Setting zaken normaal. Waar wil je heen? Waar wil je heen? Dat is een koptekst. Van. Van. Lelystad Centrum. Tekstveld. Lelystad Centrum staat al ingevuld. En hierna komt een knop. Annuleer. Knop. Annuleer. En dat is uh, eigenlijk de knop wis tekst. Maar goed, laat Lelystad maar staan. Is helemaal goed. ja. Utrecht overvecht. Tekstveld. Annuleer. Weer een annuleerknop. Vertrek nu. Vertrek nu. Annuleer knop. Ook een annuleerknop. Plan je reis knop. De plan je reis knop. Extra reisopties knop. Vertrektijden knop. En dan ben ik beneden. Extra reisopties. Ik zal extra reisopties eens dus aantikken. Geselecteerd. Tram knop. Geselecteerd. Trein. Geselecteerd annuleer. Vertrek nu. Hij vertrekt dan ergens middenin. Geselecteerd. Bus. Geselecteerd, trein. Geselecteerd, tram. Nou, ik knop. wil niet met de tram. Tram. Die haal ik dus weg. Geselecteerd, tram. Knop. Dit zijn um, uh, dezelfde knoppen die je ook in 9292 OV-app tegenkomt. Kom bus, kom tram, staat daar. Geselecteerd. Geselecteerd. Dit is op zich Hier. goed. Extra overstaptijd. Extra overstaptijd. Schakelknop, uit. Die daarvoor is weer een koptekst. Plan je reis. Knop, de plan je reis knop. Geselecteerd. Geen extra reisopties. Vertrektijden. Geselecteerd. Ja, geselecteerd. Geen extra, extra reisopties. Dat, dat, is, dat, geselecteerd, dat, dat klopt niet, want hier zet je die extra reisopties weer mee uit. Um, ik zal even de. Extra oogplan geselecteerd. Dat zal ik doen. Geen extra reisopties. Extra reisopties. Nou, die is dus meer weg. Vertrektijden. Nu ga ik weer even terugvegen, want ik wil nog wat meer dingen instellen. Extra reisplan je reis. Waar wil je heen? Icon, normaal. En wat je dus knop. nu ziet, als ik nu ga vegen, dan heb ik bovenin weer die uh, uh, settings knop. Waar wil je heen? De waar je heen, koptekst. Plan je reis knop. En de plan je reis knop. Alle tussenliggende informatie is verdwenen, maar die is niet verdwenen. Daar kom ik niet door horizontaal te vegen. Dus ik ben nu verplicht om ergens midden in mijn scherm te wijzen. Waar wil je heen? Utrecht overvecht. Text, om veel... weer annuleer. de velden te zien. Utrecht annuleer. Vertrek nu. Annuleer. Extra reisopties. Geselecteerd. Oh, Van. Lille. Annuleer. Naar. Utrecht op. Annuleer. Vertrek. Nu. Nou, vertrek nu doen we dan maar eens. En eens kijken wat er dan gebeurt. Annuleer. Plan je reis. Knop. Extra reisopties. Nu. Knop. Een nu knop. Vertrek. Vertrek. Aankomst. Aankomst. Kies. Knop. En een kies. Ja, geen idee wat die knop precies doet. Vandaag. Kies onderdeel. Nou, Aankomst. dit gaat dus werken. Ik wil dus maandag, eh... Uh... Ik hoef maandag niet naar Utrecht, maar zult dat maar even doen. 15, 16 17 september, 15. Kies onderdeel. aan 4, 3, 12, 1, 09. 35. Kies 35, 15. Dat ziet er goed uit. 0, 9, 7. Kies. Aankomst. Vertrek. Maar ik heb geen idee of ik aankomst of vertrek heb, uh, heb uh, want dat kan ik wel dubbel tikken. Aankomst. En dan zal hij het wel doen, maar ik kan niet horen of hij geselecteerd is of niet. Kies. En uh, die kiesknop die. Nou, ik zal hem even doen. Maar wat Daar. er precies gebeurt... Utrecht overver... Annuleer. Vertrek. Maandag 17. Annuleer. Knop. Plan je reis. Knop. Extra reisopties. Vertrektijden. Knop. Wijzigingen. No. Vertrek. Extra. Plan je reis. Nu is dat scherm weer weg en dat zal de kiesknop wel gedaan annuleer. hebben. Annuleer. Knop. Vertrek. Annuleer. Plan je reis. Knop. Ik doe nu plan je reis knop. Plan je reis. Knop. En we gaan weer even bovenin staan. Plan je reis. Reisopties. Toneerdere reisopties. 9... 9 57 9 30 10, Nou, je krijgt 47, een weer een keurig rijtje. 10 9 Ik 9, pak die 9 59 57. En 9 57 pak ik. Reisopties knop. Dat is helemaal bovenin. Dan gaan we dus die reisopties knop is eigenlijk weer de terugknop naar dat overzicht. Reisadvies. Nu krijgen we het advies. Export icon normal knop. Export icon normal, dat zal wel een, een icoon zijn. Om te exporteren je reis, kunnen we zo nog wel even naar kijken. Intercity. En dit is een loos veld, blijkbaar. Intercity, richting Den Haag, NS. 9, station Lelystad Centrum, spoor 1. 9, 16, station Almere Centrum, spoor 2. Intercity, richting Utrecht Centraal, NS. 9, 20, station nou, Almere het ziet Centrum, ziet er allemaal goed uit. 9, tussenstops de prijs van deze reis. Vertrektijden. Wijzigingen. Geselecteerd. Plan je reis. Uh, we zullen Nop. nog even... Reisopties. Reisadvies. Export normaal. We zullen Knop. die export even doen. Export normaal. Intercity. Richting de... Export normaal. Ja, is er is eigenlijk wat mij betreft niets veranderd. Negen. Nee, hey, ik wijs... Opslaan in mijn 9200... Ah, annuleer. Knop. Ops... Ik heb nu onderin gekeken. Opslaan in mijn 9 ah, Annuleer. Opslaan in mijn 9.292 knop. En wat ik dus nu kan doen is opslaan in mijn 9.992. Dan kun je dus deze reis opslaan. Um, Annuleer. We gaan weer knop. terug. Ja, wat mij betreft vind ik dus het plannen van de reis in, in de andere app nog wat makkelijker. Ik vind het allemaal net iets intuïtiever en ook iets duidelijker geformuleerd. Reisopties. En... Reisadvies. Export-eiken normaal. Intercity. Reisopties. Knop. Ik moet deze dus weer tikken om terug te gaan. 9, en nu 10, zit ik hier 10, weer 15, 15. in. En. Reis, plan, je reis. Reisopties. Plan je reis. Knop. En. Analoog de vorige knop is die knop bovenin, hoe dan ook, altijd de terugknop. Je gaat altijd één scherm terug. Van. Dus hier zit nee, ik weer annuleer. van en U naar. Vertrek. Dus op deze manier kun je je reis plannen. 9, uh, je 15. moet dus inderdaad soms in, in een scherm wijzen om, om de goede knop te vinden. Uh, of in ieder geval om het scherm um, de dingen te laten ontlokken die je door te vegen niet kunt uh, vinden. We gaan nog even naar de, uh, de vertrektijden kijken. Geselecteerd. Utrecht overvecht. Settings normaal. Vertrektijden. Zoek een halte of station. Tekstveld. Meest gebruikt. Koptekst. Lelystadcentrum. Nou, dat is meest gebruikt. Utrecht Overvecht. Bet winkelcentrum Jol. Meest gebruikt. Koptekst. Lelystadcentrum. Utrecht Overvecht. Geselecteerd. Vertrektijden. Knop. Nou, dat Utrecht, zijn ze dus. Lely Meest winkelcentrum bedrijf. Lelystadcentrum in de buurt. Zoek een halte of station. Kijk, de settings zijn er normaal. Er is nu iets knop. tussen gekomen en dat is dat dus op zich goed. Vertrektijden. Vertrektijden. Zoek een halte of station. Tekstveld. In de buurt. In de buurt. stadscentrum. 1.6 kilometer station. Ja, dat is dus het NS-station. Dan weet je nu meteen hoe ver ik hemelsbreed van het station af zit. Bedrijvenbrug. De Bedrijvenbrug, dat is een bushalte. Winkelcentrum Jol. Ook een bushalte. Meest gebruikt. Koptekst. En dan krijg je het meest gebruikt. Utrecht, Utrecht al geselecteerd. Vertrekt, ik zal dus even Utrecht, meest, link, bedrijvenbrug. de Bedrijvenbrug nemen. Want Vertrekt, dat is tijden. de bushalte die ik altijd gebruik. Vertrektijden. Knop. Hier weer vertrektijden knop. Dan is dus eigenlijk gewoon weer de terugknop. Bedrijvenbrug. Bezig. Bezig. Ja, dat is... Geselecteerd. Vertrekt. Bezig. Hij is nog steeds bezig. Bedrijvenbrug. Bezig. 16, 21. En dit is dus raar, dat heb ik wel vaker gezien. Zo Als ik dan. Sorry, tot even hem stoppen. Als ik dan uh, horizontaal links-rechts-rechts-links veeg, dan blijf ik horen bezig. Wijs ik met mijn vinger op een, ongeveer het midden van het scherm, dan ziet hij ineens wel die tabel. En het is mij niet duidelijk of ik gewoon te ongeduldig ben. Of dat inderdaad op de een of andere manier het scherm pas ververs wordt als ik hem even aanraak. 1621. 4, 1627, stadsbus 4, Kustwijk. 1651. Nou, dat zijn 4, de keurige bussen, dus dit ziet er gewoon verder goed uit. Uh, ik ben nog niet er dieper ingegaan. Omgeving knop. We gaan even naar de omgeving knop, want die is natuurlijk ook interessant. Geselecteerd. Setting zaken normaal. Knop. Zit bovenin. Omgeving. Kaart. Huidige locatie. Vertrektijden. Knop. Kaart. Huidige locatie. Ja. Hier kunnen wij dus. Eigenlijk verder niks mee, maar met die vertrektijden. Eigenlijk hetzelfde wat 9292 OV-app ook had. Daar zag je de locaties bij jou in de buurt. En dus ook eventueel je favoriete locaties. Uh, nou, ik wou het hier in ieder geval even bij laten. Uh, ik denk dat jullie wel een beetje een indruk hebben gekregen hoe deze app in elkaar zit. En nogmaals, het is voor mij nog niet helemaal duidelijk of uh, dingen die niet goed werken te maken hebben met het feit dat, ze, dat de app toch nog niet helemaal voldoet aan uh, de voice-over toegankelijkheid. Of dat er gewoon nog, omdat het een versie uh, 1 is, uh, er nog wat uh, problemen in de app zelf zitten. Ik geef de microfoon vrij. Dat is een uh, mooi verhaal, Tom. Ja, het is inderdaad een beetje wazig zo en toe. Maar ik merk dat bij meer apps wat jij net zei, dat, dat het, het wisselen van schermen um, een beetje vaag verloopt. Misschien dat er wel een update geweest is van de Apple uh, uh, Display Library of iets dergelijks, waar ze die, al die apps mee bouwen. Ik zal er gewoon eens op letten en dan moeten we gewoon eens kijken of we... Uh, eventueel antwoorden bij Apple kunnen krijgen. Eén um, vraag heb ik nog over die, uh, over die app. Hoe hebben ze nu gedaan met de um, storingen? Want dat was eigenlijk bij de oude 9292-OV-app, zal ik maar even zeggen, echt barelijk slecht gedaan. Dat was een onvoorstelbaar uh, lijst met storingen waar nooit jouw storingen bij stonden. Ja, ze stonden er wel bij, maar uh, meestal helemaal onderaan. Of juist in het midden of in ieder geval aan de verkeerde kant van de lijst waar je aan het kijken was. Hoe hebben ze dat nu gedaan? Hebben ze nu de storingen een beetje vanuit jou, uh, met jou als middelpunt gedaan? Goeie vragen, we gaan even kijken. Dat is de knop onderin uh, wijzigingen. Geselecteerd. Settings we normaal. Wijzigingen. Geselecteerd. Ongeplant. Grijs. Knop. Wat zegt u? Gepland. Geselecteerd. Oh, ongepland. Ongepland. Gepland. Knop. Zoekoplaats, lijn of OV-bedrijf, tekstveld. Amsterdam, GVB-bus 62 van 13 september 1510. Zoekoplaats, keilijn of OV-bedrijf, tekstveld. Dit is wel aardig, dus ik ga even intikken. Tekstveld, Zoekoplaats. Ik wil weten of er hier in de buurt is dus ik pak Lelystad. L, L, E, E, L, L, T, R, T, E, I, Z, A, S, S, I, T, T, A, A. D, D, verwijderen, zoek. Zoek? Die pakken we dan maar even. Kijken wat er zijn dit. geen ongeplande wijzigingen die voldoen aan je zoekopdracht. Oké. Okay. Nou, ik, ik weet niet, ik kan nog wel even doorkijken, maar misschien is hier al een beetje jouw vraag mee beantwoord, Dirk. Ja, een beetje wel. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik hier een in de buurt knop vond. Dat ik zonder typewerk gewoon kan kijken van zijn de storingen of wat zijn de storingen waar ik gewoon nu ben. Maar ik weet niet of dat erin zit, dat uh, ga ik ook nog even een keer naar speuren. Oké, okay, naar andere vragen. <laughs> Wij steven af op een vragenloos vragenuur. Het is echt uh, nog steeds prachtig. Even twee dingetjes tussendoor. Uh, ik weet dat het niet kan, maar ik heb net even naar die Twitter gekeken. Maar het is toch niet zo makkelijk als dat ik heb gezegd. Uh, want hij blijft binnen de categorie, dus het lijkt heel ontoegankelijk die Twitter. App, de gewone Twitter-app en de tweetlist die zit in de iPhone-appjes uh, en niet in de iPad-appjes. Uh, er zijn natuurlijk, uh, nou ja, veel weet ik niet, maar uh, we zouden eens kunnen kijken naar de toegankelijkheid van Twitter-appjes. Um, je kunt nu natuurlijk nog Flipboard gebruiken om je twitters te lezen, bijvoorbeeld, dat is toegankelijk. Verder zie ik nog uh, dat uh, Piet Britsen uh, meldt op de chat dat er ook nog een vraag was van mevrouw van de Hurk over het Facebook. Ja, ik schijn af en toe i-ask-vragen uh, e niet te krijgen. Uh, wie meldt dat op de chat, uh, Nens? Ik ga even zoeken in de mail, uh, Dirk. Kom zo bij je terug. Oké. Okay. Goed, dan ga ik even verder met een uh, stukje over P2000. Nou, de mensen die het niks vinden, die kunnen nu gewoon afhaken. Even kijken, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik. We hebben nu nog twee. Luisteraars. Laten nee, nee, we kijken. kijken, laat even Kom op. P2000. P2000, dat is een uh, communicatiesysteem wat gebruikt wordt tussen politie, brandweer of tussen hulpdiensten eigenlijk. Als ik dat dubbeltik... Oh. ik wil goed dubbeltikken, ja. P2000, instellingen, context. Nou, hij heeft instellingen. Dan ga ik even instellingen. uit. Instellingen. Koptekst. Knop. Als ik wist hoe dat moest. Inst knop. Ja, jij misschien wel. U wordt naar de website van... Ja. Knop. Nee. Knop. Instellingen. Ambulance. 30 items. 1 van 4. Hij heeft tabbladen. En dat is ambulance. Brandweer. 19 items. Brandweer. Politie. KNM. Slijs 8 items. Dat is politie 4. slash. Hints. Tekens. Hoofdletter B. O. L. I. T. I. E. Slash. Hoofdletter K. Hoofdletter. Hoofdletter R. Hoofdletter N, Hoofdletter N, Hoofdletter N, Hoofdletter N, Hoofdletter M. Slash. Hoofdletter L. I. F. E. L. Bunt. Liefvol. Weet ik niet wat dat is. Live nog wat. Um. <coughs> Geselecteerd. instellingen. Oh, we, hadden instel we hadden een instellingen tab. Vandaar dat ik niet uh, met een knop terug kon ofzo. Ik pak even uh, ambulance. Tik ik dubbel. En ik ga met mijn vinger rustig van boven naar beneden. En ik ga naar rechts vegen. B19103 seconden graven polderse weggoedschrift 24.049 adrzg interne en NBNL 9-14-2012 verticale lijn 1547, 47 01 verticale lijn zeerland. B4250 GZE B5223 GZE Dus je krijgt daar allerlei codes. Nou, dan zal wel die zal wel terug te vinden zijn op internet. Plus daarbij meldingen. Ehm... Um, /rava, contact -a -a Hier staat niet zo veel bij, 19, als ik bij brandweer bijvoorbeeld even kijk. Met uiteraard staat Oh, met uiteraard nummers staan erbij. Je kunt zo'n melding kun je dubbel tikken. Instellingen. Landweer, de luchtknop. Rio 1 TS 400, info 9/14/2012, verticale lijn 15/45, 33 verticale lijn Rotterdam-Rijnmond, kapcode 1400.401, ambulance 30 items. Dan 30... En daar krijgt u dus wat meer informatie over de dingen, over zo'n oproep. Men zal er uiteraard niet teveel veel op zetten, omdat. Uh, dit soort appjes uh, bestaat. En <coughs> vroeger was het leuk om de politieradio af te luisteren voor velen. En dat is nu in feite vervangen door een app. Je hebt wat instellingen waar je wat filters kunt toepassen. Je kunt zeggen, nou ik wil alleen maar bepaalde kapcodes volgen... ...of ik wil niet meer dan tien uh, ziekenwagenmeldingen hebben... ...en uh, alleen maar van de provincie Utrecht... Dus er zijn wat selectiecriteria die je kunt loslaten op hetgeen wat je in die P2000 app ziet. Ik tik hem even dubbel. Dat zijn een paar knoppen die niks doen. Of. Oh. De eerste twee knoppen gaan naar de website toe. Naar de help en naar... Um, ...en over de app. En de derde knop gaat naar... ...attentie. U wordt naar de website. Oh. Ja. Nee. <laughs> die ging dus ook naar de website. Die zag ik niet. Deze. Instellingen. Alle info. Alle regio's. Hier heb je bijvoorbeeld alle regio's. Geen trefwoorden. En je kunt hier ook trefwoorden... Um, ...opzetten dat je dus alleen maar meldingen wil zien die juist wel bepaalde trefwoorden bevatten of juist niet bevatten. 15, en die more info 1. Uh, zou more info. 1 2 3 4 oh. oh ja, je kunt er ook nog een tijd aangeven wanneer je wil dat het niet meer gebeurt zodat je s'nachts geen meldingen krijgt of iets dergelijks. Nou ja, op zich als je van uh, dit soort nieuws houdt is het denk ik een leuke app. Um, ik moet zeggen persoonlijk geef ik er niet zoveel om. Maar er zijn mensen die vinden het echt uh, heel erg leuk om te weten wat voor politie, brandweer en andere meldingen er zijn. Kijk of ik nog terug kan komen ook nog. Altijd. 0 5 5. Kijk. Had het soms dat niet uit? Kies begin tijd. Altijd. Oh, al. Oh. Nee. Kies begin tijd. Altijd. Altijd. En dan ga ik geloof ik weer uit dat schermen. Selecteer Selecteren geluid voor. Nu tot Geen geluid. Geen geluid. Geen geluid. Kies gelaat. Selecteer een gelaat. Uw, Geen gelaat. Geen Kies gelaat. Nou, kan ik hier Selecteer toch geluid. echt niet even terugkomen? Uw Pulsberichten. Geen gelaat. Geen gelaat. Afspelen. Ja, nu ga ik wel terug. Dus op die manier heb je wat instellingen en wat selectiecriteria om de waarschijnlijk grote hoeveelheid P2000 meldingen die er zijn een beetje te filteren. Ik geef hem vrij voor vragen. Ja, goedemiddag Dirk Roosje. Hey, ik heb een vraagje. P2000 op zich lijkt me het wel een leuke app. Ik heb al inmiddels in de App Store gezocht. Maar welke versie heb jij het over? Want je hebt een gratis versie, je hebt een versie van 79 cent. Je hebt ook een versie, even uit mijn hoofd, van 2,99. De gratis versie heeft volgens mij Google Ad uh, dingen. Die van 79 cent weet ik niet. Ik heb volgens mij die van 2,99 gekocht. Want die van 79, nee, die heb ik ook te pakken gehad. Um, wat had die nou toch ook alweer? Die vond ik een stuk onduidelijker, dus nee, dit, dit zal die versie van 299 zijn volgens mij. Als je het zeker wil weten, moet ik even in de App Store kijken welke ik gepakt heb. Dat kan ik zo wel even doen als er nog een andere uh, vraag of zo is. Nee, goed, uh, graag. Ik uh, zag dat bij die, uh, die gratis versie, die is uh, volgens mij een week gratis. Ja, en die andere twee versies, wat daar precies het verschil tussen was, dat was mij ook niet helemaal duidelijk. maar. Maar als je dat zou kunnen en willen doen, uh, erg graag. Het lijkt me op zich wel uh, leuk. Oké, okay, zijn er nog verdere vragen? Anders gaan we door met het volgende stukje. En dat is wat ik aan het begin niet genoemd heb... maar er al zo vast ingeroefd zit dat iedereen dat wel snapt. De vragen die uit de chat komen en de andere dingen die het melden waard zijn. Oké, okay, dan kom ik even daartussen met de vraag van uh, die mevrouw van Hurk. Um, ik snap niet helemaal wat hier staat, maar volgens mij is haar vraag... Uh, of hoe het mogelijk is en of het mogelijk is om vanuit de Facebook-app te reageren op bijvoorbeeld vind ik leuk. Om te reageren met een vind ik leuk of om te reageren uh, op een vind ik leuk, Tom? Ja, dat is me niet helemaal duidelijk. Ik zal even kijken hoe kan ik op mijn iPhone in Facebook reageren in vind ik leuk of op reageren als de voice-over aanstaat. Dus het... Ja, ik weet ik, ik het niet te werk. Ja, dat is wel een, een heel erg algemene vraag. Kijk, uh, als je een, uh, een Facebook status hebt en die staat in, jou, staat in jouw tijdlijn en je doet hem dubbeltikken, dan heb je een, uh, nee, je hebt op het basisscherm geloof ik tegenwoordig ook een reageren en dan vind ik leuk. Dus die kun je gewoon dubbeltikken en dan komt er bij die andere een vind ik leuk. tellertje. ...wordt hoger gemaakt. Maar ik weet niet zeker of zij dat bedoelt. Uh, stuur mij dat mailtje maar even door als je wil. Dan ga ik er nog wel even wat vragen achteraan schieten. En dan kijken we dan of we het verhaal duidelijk kunnen maken. En we zullen toch binnenkort maar eens een keer aan het, uh, het hele Facebook verhaal moeten geloven. En ook aan uitleg van Twitter en et cetera. Daar wou ik nog even mee wachten. Overigens net als met uh, navigatie wat mij betreft tot iOS 6 uit is, uh, daar gaan zoals gebruikelijk de meest wilde verhalen over uh, allerlei wel of niet ingebouwde features. En een daarvan, dat zou dan de kaarten app zijn die uh, flink op de schop is gegaan, waar die TomTom -tom kaarten in gebruikt gaan worden. En het is goed mogelijk dat je daar uh, ook gewoon echt goede navigatie hebt. Dus dan gaan we de navigatie-apps niet doen. En in iOS 5, sorry, iOS 6, wordt ook het hele Facebook verhaal uh, meer geïntegreerd, wat ze in iOS 5 met Twitter hebben gedaan. Dus ik denk dat het niet nu de plek is om heel uitgebreid uh, social media dingen, Facebook en zo en Twitter te gaan behandelen. En navigatie. Die komt wat mij betreft na de lancering van iOS 6 aan de beurt. En jij wist daar een datum van geloof ik Tom of niet? Ja 19 september is de datum. De release datum. Ze hebben nu de golden hupplepup uitgezet voor de ontwikkelaars. Uh, wat Piet schrijft is dat zij de knoppen die daarvoor bestemd zijn blijkbaar niet kan bedienen als de voice over aanstaat. Uh, nou, nog even een opmerking. Een beetje cynische opmerking. Ze hebben dus inderdaad in iOS 5 Twitter al geïntegreerd. En ik heb toch gemerkt dat er een aantal updates van de Twitter-app zijn geweest... die minder uh, voice-over vriendelijk maken. Daarom ben ik ook overgestapt op tweetlist. Dus voor mij is het feit dat ze Facebook gaan integreren... nog niet een garantie dat het voor ons beter zou gaan worden in iOS 6. Oh, zeker niet. Maar wel even de moeite om naar te kijken. Wat ze ook nog kan proberen is een andere app voor uh, Facebook. Die heet Facely HD. Uit mijn hoofd. F-A-C-E-L-Y. h d uh, die is wat strakker dan de, de Facebook-app. Want ook als je bij de Facebook-app de vrienden bekijkt, dan zie je ze ook niet staan. Zo <laughs> is het een beetje de vraag of je in je Facebook-app moet kijken om te weten wie je vrienden zijn. Maar goed, welke vrienden daar proberen tussen gestuikeld zijn, je ziet daar de namen niet. En dat zie je in Facebook HD wel. En daar weet ik zeker dat een link, uh, vind ik leuk, wel werkt. Ja, dat klopt. Het enige wat ik in Facely HD weer lastig vond was om, wanneer ik vriendschapsverzoeken kreeg, om die te honoreren. Dat, dat was voor mij niet helemaal duidelijk, maar we gaan daar inderdaad net wat je zeg maar even mee wachten tot iOS 6 is en dan, dan moeten we daar maar eens flink mee aan de gang. Oké, okay, nou er zijn al heel veel dingen over de iPhone 5 in allerlei areas gepasseerd. Dus om daar nu uitgebreid op in te gaan lijkt me niet tenzij daar nog vragen over zijn want er is natuurlijk ook nog heel erg weinig bekend over het echte werken ermee uh, ja en dat die langer is geworden en dunner is geworden en wat minder weegt ja, dat kan niemand ontgaan zijn ik heb wel gehoord dat er uh, niet echt heel veel toegankelijkheidsdingen uh, bijgekomen zijn of veranderd zijn uh, ook daar was nog geen documentatie van dus daar zullen we ook even moeten wachten tot de ...documentatie van IOS 6 uit is. Heb jij er nog wat over gelezen, Nens? Nee, ik denk dat ik net zo ver ben als jij. <hijen> dat is <nit> wit gehalte. <kwijen> wat mij betreft. Tenminste, tenminste, tenminste, tenminste, tenminste, tenminste, zo ver ben ik, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, zijn er nog andere mensen... ...die leuke dingen hebben gevonden... ...leuke appjes hebben gezien? Volgende week gaan we een recepten-app doen... ...hebben we had, uh, afstands kan er mee aanzetten. Leuk ding. En ja, we gaan nog even verder kijken naar andere appjes... Dus wie er nog wat leuks gevonden heeft, brandt los. Ja, ik kom er nog even tussen, want ik zie net bij de uh, aanwezigen dat uh, Ger van der Hurk er zelf ook is. Dus ik hoop Ger dat je, nou ja, dat, je, dat je iets hebt gehad aan het antwoord. Niet dat je er veel mee opschiet dus in de praktijk. Uh, maar dat wou ik nog even kwijt. Ja, als Ger dat prettig vindt moet je het even roepen. Ik kan wel even kijken in de Facebook app. Nou, uh, Piet zit dus blijkbaar bij Ger, begrijp ik. En uh, uh, die kan niet praten, alleen chatten, zo te, of te uh, hoe Ja, chatten heet dat, hè? zo te zien. Ja, oké, okay, dan schiet dat waarschijnlijk niet echt heel erg hard op. We kunnen nog even afwachten of daar wat uit die hoek komt, zeilen. Nog andere mensen die uh, iets hier te bergen willen brengen, of ter tafel, zoals ik dat opgeschreven had... Ja, tussen de chat staat uh, ook Rogier. Rogier is net al aan het woord geweest, maar hij had ook nog een vraag die die via de mail had gestuurd. Schrijft hij in de chat over de virus, uh, molweer, apps en ik denk dat Rogier dat zelf het best uit kan leggen. Ja, uh, alweer een goede middag. Nee, um, ik heb pas een, een stukje gehoord op de radio over het uh, uh, beveiligen van je... ...van je smartphone en dergelijke. En dat het tegenwoordig steeds vaker voorkomt... ...dat um, hackers uh, uh, zich toegang kunnen verschaffen... ...tot je, uh, um, uh, tot je telefoon, zeg maar. En uh, dat je op zich uh, op openbare netwerken uh, op moet passen en dergelijke. En dat sommige apps... Um, uh, ...dat dat... In sommige gevallen ook niet helemaal lekker uh, uh, schijnt te lopen. Dus mijn vraag was eigenlijk van joh, is daar, is daar ervaring mee? En uh, zo ja, um, uh, wat voor app zou je daar het beste voor kunnen gebruiken? En die vraag had ik inderdaad via de mail gestuurd het uh, begin van de week of zo ergens uh, dacht ik. Maar, maar wellicht uh, kan die vraag nu niet uh, beantwoord worden, maar. Misschien uh, wellicht in uh, een van de komende keren. Ja, ik denk dat het de laatste wijs is. Voor zover ik weet is er niet zo heel veel malware-scan-software voor uh, iOS. En de reden daarvoor is dat Apple waanzinnig strikt is op wat ze toelaten en niet toelaten in de, in de App Store. Uh, je hoeft net niet helemaal je broncode in te leveren, uh, dacht ik. Maar je moet wel heel ver gaan... ...in het beschrijven van wat je wil, wat je doet. En daar wordt ook echt serieus aan gemeten en aangedaan aan die apps voordat ze worden toegelaten. Voor Android ligt dat wat anders, omdat daar uh, meerdere stores voor zijn. En het uh, plaatsen in die stores makkelijker is. Loop je daar ook de kans dat er sneller malware uh, opduikt? Um... Ik heb een post geleden wel eens iets gehoord over een, uh, een iOS app... Waar wat raar mee was. Maar daar heb ik niet uh, bij gehoord wat je daar precies mee moest doen. Om dat uh, tegen melwerk te beschermen. Ik word heel even overvallen door een collega. Moment. Ah, misschien mag ik er dan ook wat over zeggen. Um, ik had het natuurlijk op de chat gelezen, dus ik heb even gekeken. En natuurlijk, de apps zullen wel uh, goed uh, gecheckt zijn. Maar je zit natuurlijk ook met je internetverbinding uh, zit je op het internet, dus via safari. Dus, uh, en uh, bijlagen bij mails enzovoort. Ik uh, las heel snel iets over een uh, app die heet Vierce Barrier. Um, maar inderdaad, misschien is het een, een idee om dat in ieder geval op te pakken... en een volgende keer eens even goed te bespreken. Oké, okay, daar hebben we er weer een punt bij voor de volgende keer. Met dank aan Roger. Nog andere vragen, leuke dingen. Wie gaat er een iPhone 5 kopen eigenlijk, jongens? Ik dacht dat jij dat ging doen. Uh, ja, ik heb nog wel een vraag. Ik um, ontdekte iets grappigs en ik vraag me af waar dat vandaan komt... want ik heb dat op geen andere iPhone gezien... Uh, ik kwam hem gisteren tegen toen ik bij een cliënt was en uh, met de, uh, alle instellingen van de iPhone bezig waren, had ik iets dat zij niet hadden. En toen maakte uh, uh, mijn cliënt een, een hele slimme opmerking. Hij zei, misschien hangt dat wel samen met je provider. Toen dacht ik van, nou, Lotte en ik hebben dezelfde provider, dus ik ga even kijken of dat bij haar er ook in staat. Maar dat stond er bij haar niet en dat gaat om het volgende. Vliegtuigmodus instellingen. Ik zit in de context. instellingen. Eerste is bij mij vliegtuigmodus. vliegtuigmodus, vliegtuigmodus Wi-Fi, de Wi-Fi en dan de persoonlijke hotspot. Persoonlijke hotspot. Dat betekent dat ik mijn uh, iPhone um, kan gebruiken als internetmodem zullen we maar zeggen. Dus als ik met mijn uh, laptop of MacBook ergens ben en daar is geen uh, geen wifi of weet ik veel wat aanwezig, dan kan ik dus via mijn via mijn iPhone en de uh, 3G verbinding toch het internet op. Ik vroeg me af hoe het kan dat ik dat wel zie en dus blijkbaar een aantal andere iPhone's niet. Ja, ik zie dat ook. Ik weet ik ook niet. Ik heb, het is er opeens ingekomen. Ik weet niet hoe. Nou, misschien heeft Derek een veel beter verhaal dan ik, dus ik laat hem eerst. Maar ik heb wel een idee. Ik niet. Uh, volgens mij is het provider afhankelijk. Uh, en... Eerst wilden heel veel, ja, dat noemen ze geloof ik tethering. En eerst wilden heel veel providers dat niet hebben. Ik weet niet waarom niet. En er is laatst een gedoe over geweest. En toen zijn een aantal het toch gaan doen. Misschien is het abonnement afhankelijk. Dat zou ook nog kunnen. En nou ja, dat was mijn idee. Nu krijgen we het hopelijk nog veel betere idee van Nens. Nou, dat zou inderdaad kunnen. Het laatste wat je zei. Want Lotte en ik hebben allebei T-Mobile. Maar ik heb wel een ander abonnement dan zij heeft. Uh, ja, inderdaad, uh, daar ligt het ook aan. Uh, het is inderdaad afhankelijk uh, van uh, je provider of die je toelaat. Uh, volgens mij moet je het uh, zelf eventjes vragen. En inderdaad aan je abonnement, omdat ik dat ook eens voor een, een cliënt heb uitgezocht. Ik heb dat ergens opgeschreven waar je precies kon vinden welke wat waar. Um, ik weet niet of ik dat al op blink heb gezet. Maar daar, uh, daar heeft volgens mij... Um, Kieskeurig. Of een van die dingen die heeft daar een keertje onderzoek naar gedaan. En er is een leuk filmpje om naar te luisteren uh, wat dat allemaal een beetje inhoudt. Dat teetering dus. Oké, okay, dat, dat, dat is heel mooi. Ik ga er nog even verder naar kijken en eens even mee experimenteren. Ik heb een vraag. Uh, mag dat nu? Uiteraard. Het gaat over uh, wat ik zag in het uh, VOA-forum. Er is uh, iemand die wilde al haar contacten overzetten. ...van het ene naar het andere toestel. Ik denk van, ga de Nokia naar de iPhone, dat weet ik niet precies. Maar in elk geval, zoiets wil ze En uh, of dat dan in één keer komt. En er schijnt een programma te bestaan, dat heet My Contacts Backup Pro. Die dat schijnt te kunnen. Ik was benieuwd of hier iemand ervaring daarmee heeft. Is dat een pc-programma of een app? Nee, het is een app. En als je hem zo ziet, dan, ja, dan zou dat gewoon moeten kunnen. Maar uh, ik, ik, uh, was, ik was gewoon benieuwd of hier iemand die dat ding al gebruikt heeft. Nee, ik heb inderdaad een beetje meegelezen, alleen niet het hele, uh, uh, alle mails. Op een gegeven moment had ik zoiets van, nou, het, het is, uh, want het ging er om, o, op uiteindelijk ook om, een, uh, als ik me goed herinner, of een bepaalde knop wel of niet vindbaar was. Het is er volgens mij inmiddels wel gelukt. Dus uh, ja, nee, ik, ik heb er zelf, uh, als dit nooit is meegedaan, want ik heb al vrij snel via... Uh, ...Outlook en Nokia PC Suite en daarna iTunes de boel op een iPhone gezet? Ja, straks hebben we allemaal een iPhone 5. En dan willen we natuurlijk in één keer onze contacten kunnen overzetten. Dus misschien zou dat wel toch wel handig kunnen worden. Het lijkt mij in dat geval het makkelijkste om dat via iCloud te doen. En dat kan volgens mij ook gewoon via iTunes. Maar in ieder geval iCloud zou zeker heel makkelijk moeten gaan. Sterker nog, dat gebeurt automatisch als jij de kopie van jouw contacten aan hebt staan met iCloud. ...en jij logt met je flinterdunne, trotse iPhone 5 in op die iCloud... Dan ...heb je meteen de beschikking over die contacten. Dat is nou exact de lol van iCloud. Volgens mij zit jij daar al te kwijlen. Ik dacht dat vanaf 25 september je de, de hoe noemen ze dat, Hup -hup -hup order kunt plaatsen... ...voor de iPhone 5 hier in Nederland, Dirk. Ja, nee hoor, ik ga geen iPhone Ik ga geen nieuwe iPhone 5 kopen. Ik, ik wacht even tot de iPhone 4 uh, duikelen. Ik merk wel regelmatig, zeker met als ik de mooie stem aan het HQ stem aan heb, dat een iPhone 3 toch wel wat trager is. Um, dus een iPhone 4 zie ik uh, zeker wel zitten. En voorlopig geen iPhone 5 wat mij betreft. Eens even kijken. Uh, zijn er nog vragen of dingen op de valreep? Anders wou ik gaan afsluiten, het is kwart over vier. Komt er dus gauw tussen, anders is de valreep dicht. Ja, ik uh, wilde uh, eventjes zeggen, ik heb het al eens een keer bij de hand gehad, dat al mijn adressen vanuit uh, uh, van Outlook uh, uh, werd overgezet naar mijn iPhone. Dat wil, dat wil ik dus helemaal niet. Ik wil alleen maar de contacten die ik in mijn iPhone heb uh, ergens anders heen brengen, namelijk naar mijn iPod. En uh, niet, uh, uh, niet dat hele zootje, dat is me veel te veel. Dat is één. Ten tweede, uh, ik heb, kreeg vanochtend een mailtje van uh, Coolblue. Cool, hoe spreek je dat uit? Uh, en uh, vanaf uh, 21 september uh, kun, je, kun je daar de iPhone kopen. Stoer. Wat je zou kunnen doen om die contacten gelijk te krijgen is uh, op je iPhone de contact uh, bij de iCloud aanzetten... En op je iPod ook. Dan moet dat voor elkaar komen. Dan synchroniseert hij ze automatisch. Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Als je het via iTunes en zo wil doen. Het is allemaal een beetje... Uh, hoe zou ik dat zeggen? Als ik het vergelijk met, uh, met de, de synchronisatie uh, profielen in, in Nokia PC Suite. Heb je net even iets minder mogelijkheden in iTunes. Je kunt er wel iets aan doen. Maar de kans bestaat toch dat je dan toch ze in, in Outlook weer krijgt. Of juist overal kwijt bent. Dus doe het maar met... Uh, met uh, ...via iCloud en dan, nou ik neem aan, dit dat je dat al gedaan hebt... ...op beide apparaten jezelf de Apple ID uh, ingevoerd hebt. Ja, dat, dat heb ik gedaan, maar iCloud heb ik, heb ik niet aan. Ik vind het zo eng, gek hè? Ja, misschien wel een beetje gek, maar ik vind, vind het een beetje griezelig. Nou, wat je dan doet is het even snel aanzetten. Even zorgen dat het spul overgezet wordt en het dan weer uitzetten. En dan niet kiezen voor het weghalen van, uh, van alle gegevens van je apparaat. Ja, je, je zet dat aan bij de instellingen ergens, hè? heb ik gezien, dacht ik, klopt dat? Ja, even voorbij algemeen vegen, daar heb je voor uh, e-mail, uh, contacten uh, en, en uh, agenda, heb je iCloud staan. Daar zet je hem aan en daar kies je ook wat je, uh, uh, uh, wat je naar de wolken wil hebben. Dus uh, je e-mail, je contacten, noem al, je hebt een aantal mogelijkheden om aan of uit te zetten. Nou, dat ga ik dan maar eens proberen. Oké, okay, bedankt. Oké, okay, dames en heren, dan uh, wil ik voorstellen dat we gaan sluiten voor deze dag. Dan wens ik jullie een hartstikke lekker weekend. Ik ga hier de rommel even opruimen en eens even vragen voor mijn collega's hier zo heel hard roepend binnenkomen stormen. Oké, okay, jongens, fijn weekend en wat mij betreft tot volgende week vrijdag.